Ja. Ja, en, ja. En, en, en. Drie uur Marjan Koekoek met het NOS Journaal. In zijn woonplaats München is de Duitse oorlogsfotograaf Horst Vaas overleden. Hij werkte bijna een halve eeuw voor persbureau AP en was toonaangevend op zijn vakgebied. Vaas was vooral bekend van zijn werk uit de Vietnamoorlog. Hij kreeg twee keer de Pulitzer Prize.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 Een woonzorgcomplex in Landgraaf is ontruimd na een brand. De 18 bewoners en een aantal begeleiders moesten de nacht in het gemeentehuis doorbrengen. Voor de lichamelijk en verstandelijk gehandicapte bewoners was daar een speciale ruimte ingericht. De brand in het huis De Schans ontstond rond half twaalf in de keuken. Het vuur was snel onder controle, maar er was veel rook. Radio Nederland Wereldomroep is bezig aan een marathonuitzending van 24 uur. Het is de laatste Nederlandstalige uitzending. De Wereldomroep heeft 65 jaar lang programma's gemaakt voor Nederlanders in het buitenland... die via de Korte Golf werden uitgezonden. Het kabinet vond een deel van de taken achterhaald en korte de Wereldomroep met 70 procent. Een kleinere organisatie gaat zich via internet richten op landen waar geen persvrijheid is. Archeologen hebben in Guatemala de oudst bekende Maya-kalender gevonden. Op een muur van een huisje in de ruïne stad Galt Xaltun zijn berekeningen gevonden over de zon, Venus en Mars. Volgens sommige onderzoekers hebben de Maya's voorspeld... dat de wereld dit jaar zou vergaan. Maar de kalender rekent af met deze mythe. Hij loopt nog 7000 jaar door.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 Zo, ik heb Petra even opgehangen, want uh, die had alles geduid... wat ik nog graag wilde weten. Hartelijk dank daarvoor. Ruimte voor nieuwe vragen. 0800-1121 is het nummer dat je kunt bellen... als je ergens mee rondloopt. Je kunt mailen naar omroepmax.nl, Chatten kan via www.nachtsuster.net En twitteren via apenstaartje nachtzuster. Um, even kijken. Peter wil weten waarom hij uh, zo vaak wordt aangehouden om te blazen. Daar hebben we al iets over gehoord zojuist. Maar heb je nog een aanvulling? Bel dan even naar 0800 1121. Ben wil weten uh, hoe het mogelijk is dat hij fysiek reageert op uh, indrukwekkende verhalen. doordat hij kippenvel krijgt. Hoe kun je kippenvel krijgen van een uh, mooi of indrukwekkend verhaal... van iemand die je misschien helemaal niet kent? 0800-1121. Suzanne wil weten waarom schaamhaar vaak krullend is... terwijl hoofdhaar dat lang niet altijd is. 0800-1121. En het verhaal van Alex is gedeeltelijk beantwoord. Die vroeg zich uh, uh, een aantal dingen af over het hart waarom dat werd gezien als bijvoorbeeld het midden van een stad. Nou, daar is al het een en ander over gezegd. Maar waarom dat hart zo symbool staat voor liefde... terwijl het eigenlijk gewoon een spier is... en de liefde in je hersenen plaatsvindt, zegt Alex. Als je daar iets zinnigs over kunt toevoegen... bel dan even naar 0800-1121. Ben ik blij met de gelegenheid om dit plaatje weer eens te draaien? Dat ik ooit stal uit de platenkast van mijn broer trouwens...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 Goal, Sharky. Theo, eh, goeienacht. Goedemorgen en Astrid. Hallo. Ik uh, had ook even een vraagje. Oh, mooi. <laughs> ja. <laughs> Daar gaat het niet om, hè, in dit <laughs> programma. Maar ik vraag mij af, langs de snelwegen en ook wel langs de autowegen, ja. dan heb je sommige rustplaatsen en tankstations. Ja. En Die hebben altijd de idiootste namen. <laughs> en ik heb ook al eens een, een, een soort houden gevraagd. Yeah. Ik weet niet meer precies welke naam het was. Hoe kom je aan die idioten namen? Als je nou bijvoorbeeld... Nou als je straks naar huis toe rijdt, dan heb je... Palmpot, Lukasgat, De Hucht. En de, de Draaier heb je ook, Schimmel. Ja, dat, dat is praktisch, zeg maar, door, door heel Nederland wel, hoor. Yeah, yeah. Het is nooit uh, zo'n rustplaats of de namen van een tankstation, dat is eigenlijk nooit gebonden aan een plaats. Het heeft er ook niets mee te maken. Dan vraag ik me af van wie bedenkt zoiets en wat is nou de filosofie daarachter? Ja, ik vind het een goede vraag hoor, Theo. Ja, dat, uh, <laughs> ik, ik, ik rijd door heel Nederland <laughs> ja. en, en dan, dan ga je er ook op letten. Ja. Soms dan is er wel eens een naam, uh, ja dat is wat... Dat is wat uh, normale, logische, logischer, ja. ja. Maar de meeste namen, dan moet je onderweg maar eens goed opletten. Nou, dat zijn echt van die van die flauwekul uh, namen. Want wie gaat nou een, een, een, een, een rustplaats aanschoten? Ja, aanschoten. Dat heb je dan ook. Ede Barnevel aanschoten. Nou, waar slaat dat op? Waar <laughs> slacht dat op in Gosnou? Hoe komen ze daarbij? Dat was eigenlijk de vraag. Ja, ja, wie bedenkt dat? Ja. Ja. ja, Want als het plaatselijk is en als iedereen het voor zichzelf mag bedenken... dan zou je toch eigenlijk ook veel meer het groene puntje... of um, uh, uh, uh, rustplaats uh, uh, uh, even lekker weg, of dat soort dingen moeten krijgen. Of bij de plaats waar het ligt. Maar je hebt ook dingen, dat, dat, dat heet dan schimmel. Nou, dat ligt midden in de wereld op A29. Op A28. Schimmel. En dat schimmel? Ja, kom je erbij? Schimmel. Nou, dat denk je ook niet. Dan ga ik even gezellig picknicken met de kinderen. Ah, nee. nee. Nee. Behalve nee, dat... met Sinterklaas. Dan zou ik daar weer gaan zitten. Ja, ja. Ja, nou. Ja, nou dat... Maar dat zijn, dat, uh, negen van de tien gevallen zijn het, zijn het van, die, van die... Nou, ik zou niet zeggen rare namen, maar het zijn inderdaad wel... Uh... Ja, wat onverklaarbare naam, ja. Ja, net wat ik al zei. Zit je in een streek of bij een gehucht of ergens in de buurt van een stad... ja, ja dan, uh, da, dan zou... en, en het heeft zo'n naam wat, er, wat daarbij hoort, ja, dan is het verklaarbaar. Ja. Maar, maar dit niet. En ja, dat weet je nou, niet, ah, Theo. Je ook... kent niet van iedere omgeving waar rust- en parkeerplaatsen en tankstations zijn... ken jij niet de volledige geschiedenis van nul tot nu? Nee, nee, nee. Dat, dat, dat is inderdaad ook wel zo. Maar ja, dan nog. Ik bedoel, euh, euh, euh, euh, zoiets als aanschoten. Of euh, schimmel of, of een palmpot of Lucas-gat. Lucas, ja, ik heb, ik heb dat ooit wel eens gevraagd aan een, aan een tankstation houden. Mensen die weten dat zelf ook niet. En nee, nou, die zeggen van. Dat is bedacht door eh, Rijkswaterstaat, de, de wegenbeheerder. En hoe die daarbij komen, ja, dat misschien wordt dat op kantoor wel uitgepuzzeld of zoiets. Ik weet het niet. Ja, misschien is er wel gewoon één iemand in Nederland die verantwoordelijk. Al die namen ja, en die moet en namen die, bedenken die, die niet dat nergens Dat je status heeft of zo, dat hij dan <lacht> maar wat keer gaat. Ja, dat zou ook nog kunnen. Ja, ja, of dat hij net is aangehouden door de politie om een peetje te blazen. Ja. Het zou ja. allemaal kunnen, Theo. Ik ga eens kijken of we ook een antwoord kunnen, uh, kunnen krijgen via 0800-1121. Heel graag bedankt. Hè. De plaat die erbij hoort, het is van de breeders. Riding online, voor al mijn collega's die op de weg zitten. De wat? De breeders? De breeders. B-R-A-D-E-R. Nou, de breeders. ik ga nu Riding kijken. Riding online. De Brieders. Dankjewel. Ja, een dan dank je dankjewel gezegd. Terwijl ik hem natuurlijk helemaal niet kan vinden in de computer. Nou, ik kan nog even mijn best doen voor Theo. Maar het zou fijn zijn als mensen dan in de tussentijd... die misschien iets weten over de namen van de rustplaatsen en de benzinepompen... Uh, of uh, die dan even willen bellen naar 0800 1121. Ik krijg, uh, ik krijg niks in mijn schermpje. Dat is jammer bij de Brieders. Ik ga nog even verder zoeken. Maar ik kan op dit moment nog even niks voor je doen, Theo. Wel fijn dat je meedenkt over de muziek. Dat scheelt me weer. Um, Jaap. Oh. Jaap? Nee, die is... Uh in slaapgevallen, denk ik. 0800-1121, als je uh, bijvoorbeeld antwoord hebt op de uh, vraag van Peter. Nou, die vraag is wel een beetje beantwoord, hè? waarom de politie hem juist altijd aanhoudt uh, als hij s'nachts uh, uh, rondrijdt en dan moet hij regelmatig blazen. En uh, nou, daar is wel redelijk op geantwoord dat dat inderdaad te maken kan hebben met zijn bestelbusje. De mensen denken toch eens even kei. Politie even denkt we even kijken wat erin zit bij zo'n man midden, op, uh, midden in de nacht. Op weg 0800 n En het zou zo fijn zijn als iemand iets uh, kan uh, zeggen over het verhaal van Ben... die kippenvel kreeg bij het verhaal van die mevrouw... die vertelde over uh, haar moeder die het uh, haar heel moeilijk heeft gemaakt als kind... En die kreeg kippenvel en die vroeg zich af... hoe kan het toch dat ik een lichamelijke reactie heb... op een verhaal van iemand die ik niet eens ken? Nou, als je daar iets over kunt zeggen. 0800 1121. Chuck, goeienacht. Goeienacht. Hallo. Ik vraag me echt af hoe jij eruit ziet, hè? Nou, je hebt zo'n geile stem op de radio. Een geile stem. Nou, nou, nou, ja. nou, nou. Dit is Radio 1, hè. Ik heb een hele correcte, neutrale, goed gearticuleerde stem, heb ik. Nou, ik rij al uh, 100 kilometer, maar uh, dat is echt een goede stem. Al die andere zenders. Allemaal, ja, hè? Stem, dat wilde ik even zeggen. Nou, ik... Ja, top, uh, ga zo door. Chuck, jongen, je kunt altijd bellen. Top. <laughs> Dankjewel. <laughs> Hoi. En het goede nieuws is dat ik ook de breeders gevonden heb. You could be a shadow Beneath the street light Behind my home Driving on night De tweelingzussen Kim en Kelly Dean, oftewel de Breeders met Driving on 9. 0800-1121 voor alles wat je wilt vragen of wat je wilt beantwoorden. Diederik, goeienacht. Diederik. Pst. Hallo. Ja, hallo. Hi, met wie? Met Gerard. Ach, ja, dan is het heel raar als ik Diederik tegen je roep. Wat kan ik voor je doen, Gerard? Nou, ik had een antwoord uh, op die vraag van dat je dus nacht door de politie vaker wordt aangehouden. Ja, nou. Uh, ik ben zelf uh, vrachtwagenchauffeur en ik werk in uh, Papendrecht. Ik rijd bij LPG, ik heb je al meer aan de lijn gehad. Ja. En als ik dan s'nachts naar huis rijd, dan rijd ik door Papendrecht heen en dan moet ik naar Rijsbergen, want ik woon in Brabant. Ja. En dan word ik ook vaak aangehouden. En dan heb ik een keer gevraagd aan ik politie, waarom hou je je me aan? Maar dat komt... Dat... Controleren ze mijn kenteken en dan zien ze dat ik komt uit Rijsbergen... ...wat doet hij s'nachts om drie uur in Papendrecht? Nee. Ja, en dan hoor dan je vaker... Door, uh, ...ik wil bijna ...nou niet... ...wel een paar keer aangehouden dat ik nachtdienst heb, zeg maar. Zo meteen ga ik naar huis toe rijden. Ja. Maar als ik dan door Papendrecht heen rijden... ...en dan rijdt politie, is dus gegarandeerd als ze aanhouden. Maar dat begrijp ik... ...want ik rijd iedere donderdagnacht rij ik van Kampen naar Hilversum. Ja, maar over de snelweg waarschijnlijk. Nee. Oh nee, gewoon door ook binnendoor ook allemaal. Ja. Ja, mijn auto. Ja, binnendoor, binnendoor, over, over de autoweg. Over ja, de ja, ja, N. Ja, ja, Maar meestal, ik rijd meestal door Papendrecht 1 zelf. Ja. En dan ga ik zo naar de N3 toe. En dan als er dan in Papendrecht een politiewagen rijdt, dan, dan zien ze me rijden, dan controleren ze mijn kenteken. Oh, die komt uit Rijsbergen. Wat doet die s'nachts in Papendrecht? Dus als ik in uh, Hilversum zelf een politieauto tegenkom, dan denken ze, hé. Hey. Wat doet ja, komt... die kampenares hier? Ja, ja. Nou. En ik, word, ik word ook vrij vaak aangehouden. En dan moet je niet altijd blazen. Want ik heb meestal mijn, mijn werkkleding aan. En nu mag ik meestal gelijk doorrijden. Maar dat is een van de redenen, ik heb dat gevraagd en dat was een van de redenen. Was, ja, wat doet een auto, een rijsberger, nou snak om drie uur in Papenrecht? Dus dat hele blazen, dat is niet om, om, uh, uh, om het alcoholgebruik een beetje aan banden te leggen, maar meer dat ze denken: van het is een goed excuus om eens eventjes te snuffelen aan die meneer. Wie, wie dat is eigenlijk, ja. Want yeah. het, ja en dan, uh, maar je hoeft niet altijd te blazen hoor, maar het, het is, dat is een standaard procedure. Als je aanhoudt, dan moet je gelijk blazen. Ja, want als je je gewoon uh, half dronken door laat rijden, dat zou ook uh, Dus Dus Dat kan een van de redenen zijn dat je vaker wordt aangehouden dus, nachts, uh, als je in een vreemde plaats rijdt. en dan rijdt politie en, en die zien jou rijden. Maar je kent tegen ja, vanuit uh, Rijsberg. Ja, en, de en, de JK, ja, ja, Maar, ja. Wat, wat okay. doet die nachts hier? maar ik rijd toevallig van mijn werk naar huis, dus die, die mensen kunnen het ook niet weten, natuurlijk. Nee. Nee. Die, die, die denken, we zullen die mannen even controleren. Maar ja, dan hebben ze je aangehouden en dan uh, weten ze nog niks. Nee, nee, maar ik kan ook iets, iets, iets kwaads van hebben natuurlijk. Want de, ja, normaal gesproken rij je niet s'nachts om drie uur niet op papendrecht heen als je het Rijsberg hebt. Nou ja, maar, maar Gerard, um, als, als ze tegen jou zeggen, stel dat jij wel kwaad in de zin had. Ja. En ze houden jou aan. Dan zeg nou meneer, wat doet u hier? Dan zeg je niet, nou, ik had kwaad in de zin. Nee, dat zeg je toch niet. Nee, dat klopt. Nee. Maar je kan, je, ja, maar dat is, dan moet je je kofferruimte openmaken en zo. En dan controleer weer oh, je, je auto gelijk. Ja. Nou, even check, dubbel check. Nou, dankjewel Gerard. Zondag, dank, Asrit. Prettige okay. uitzending. Doeg. Hoi. Diederik. Ja, nu ben ik het wel. Eh, fijn. Oh, dat is ook zo frustrerend. Als je op de radio iemand je naam hoort roepen en je... Ja! Ja, hier ben ik! Of riep je niet terug? Ik had al een heel verhaal gehouden. Oh, je had je gewoon je hele riedeltje al afgestoken. Ja, en nu ben ik het wel. Nou, maar dan heb je geoefend. Dus nu komt het ja. toch vloeiend... Nu komt het, dames en heren, het vloeiend verhaal van Diederik. Nou, ik valt wel mee hoor. <laughs> ik denk alleen, die parkeerplaatsen dat dat wel iets met de, met de omgeving te maken heeft, die naam. Nou. Want ik kom uit Barneveld en daar zit die parkeerplaats aanschoten. En daarachter zit ook het aanschoten En dat oh. is een waterplas met uh, ja, een rijkantische denk of zo. <laughs> ja, of wat je maar wil. Maar, ja. maar inderdaad, dus het, dus daar, de, het is niet, helemaal niet raar dat het aarschoten heet, want, uh, want je hebt daar de aarschoten plas. Dat is dan ook wel weer raar, maar ja, dan is het in ieder geval logisch dat die parkeerplek zo heet. Ja, en als je nou, ik heb van die stratenboeken waar elk weggetje in staat. En dan staat er meestal iets over de omgeving, ook wel namen ervan. Ja. Volgens mij klopt dat ook met, uh, want je hebt ook wel een kroopunt, die heet ook altijd zo gek. Ja. En dan zit er ook meestal iets in die trend van dat woord, zeg maar, uh, komt dat weer terug. Ah, dus het, uh, het is door, waarschijnlijk een stukje historie. Een stukje ja. geografische historie. Ja, of, ja, ik kan het natuurlijk ook fout hebben, maar uh, ik denk wel dat er zoiets zit. Ja. Ben ik nog steeds benieuwd waar uh, Schimmel vandaan komt? Eh, uh, ja. <laughs> maar daar gaat vast nog wel iemand over bellen. Dankjewel, Diederik. Oké. Okay, Goeie klaar, reis, okay. hoi. 0800 1121. Jaap, goedenacht. Wees begroet, Koningin van de Nacht. To, to, to, to, to, to, er mag gewoon is, Astrid zeggen hoor, dan zeg ik Jaap. Nou, dat is, dat is toch een koninklijke naam? Ja, dat is waar. Ja, maar dan moet Goed. ik Belgisch gaan praten, dat kan ik niet. Goed, ik wil ja. even iets over dat uh, schaamhaar zeggen. Ja. Um, het lijkt mij eigenlijk uh, heel vanzelfsprekend... dat het vooral bij Europeanen krullend is. Oh. Um, omdat het een, de functie van schaamhaar is bescherming. En uh, krullend haar maakt het door de krul sterker... En bovendien warmer. Het isoleert beter lucht. Ah. En dus denk ik dat het min of meer vergelijkbaar is met het krulharen van negers op het hoofd. Oh, ja. uh, die, zij, daar wordt het een bescherming tegen de zon. En bij Europeanen is het een bescherming tegen de kou. Ja, dat klinkt inderdaad heel plausibel. Want ja, het klopt namelijk wel wat die mevrouw over die Chinezen zei. Ja. Uh, bij Aziaten is het inderdaad. Uh, meestal niet grullend. Het is, uh, het is wel wat, wat stugger dan normaal haar vind ik. Maar uh, uh, daar is het inderdaad uh, over het algemeen niet grullend. Nou durf ik het bijna niet te vragen, maar hoe weet je dat allemaal? Nou, ik heb jou wel eens. Uh, je hebt mij wel eens vaker aan de lijn gehad. En ja. ik heb wel eens gezegd dat ik uh, heel lang in Azië gewoond heb. Ah. Uh, onder andere. Onder Chinese bevolking, maar ook onder uh, echte, Aze ja, uh, Indonesische en dergelijke mensen. En da da daar zie je dat niet. Of, althans, uh, je, je, je, je, ziet, je ziet het dus. Je, wat je ziet is dat mensen vaak uh, naakt de, de rivier induiken en dan heb je genoeg gezicht op van alles en nog wat. Oh. Uh, ja... Um, en dan zie je dus ook al het algemeen echt vrij, vrij uh, ja, uh, langdradig haar. <laughs> langdradig haar, dat is echt een hele mooie uitdrukking. Nee, ja. Ja, het, het klinkt uh, als een hele logische verklaring. Dus hartelijk dank ja. daarvoor, Jaap. Ja, je ziet het volgens mij bij poedels ook. Hè? Die, dat, <laughs> dat, die houden het Nee, poedels hebben geen stijl schaamhaar. Nee, die hebben, oh. nee, maar die hebben wel krullend haar. <laughs> ja. En die moeten dus in de zomer moeten die geschoren worden, omdat ze het anders veel te warm krijgen. Ah, dus dat is toch inderdaad. Bij schapen of, zie je het ook: die beesten die je krijgen het stinkend het het heet. Ja, maar die hebben ook niet, als je, als je zeg maar schaamaar hebt van hetzelfde formaat als dat haar dat op een schaap zit. Dan... Ja, dan heb je een heleboel natuurlijk. Ja, dus dat... Ja. Nou ja, ik weet niet hoe de batavieren het hadden, maar... Dan kun je er een trui van breien. Ja, ja. Maar ik dus denk toch dat je doen een... doen ja. als je bijvoorbeeld veel schaapt... en je, je, dat, dat dat dan toch wel een uh, heel plezierig is als je daar lekker warm hebt. Ja. Ja, oorspronkelijk was het natuurlijk voor als we op een mammoet gingen jagen. Ja. Ja. ja. Goed, nou, uh, uh, dankjewel Jaap voor je bijdrage. Ja, ik heb nog wel iets, als je het als je tenminste wilt horen. Ja, hangt er helemaal vanaf wat het is. Maar ja, als je het gaat vertellen, kan ik niet meer terug. <laughs> Doe dan maar. Nou, um, het leek mij ook nogal vanzelfsprekend dat het hart een symbool is voor de, voor de liefde. Want iedereen die wel eens liefde ervaren heeft in positieve of negatieve zin, die heeft het hart gevoeld. Ja, het... het voelt niet je hoofd als je, iemand, als je verliefd bent of, of, of uh, iets dergelijks. Nee, maar je voelt wel uh, vlinders in je buik. Je voelt je inderdaad in je buik, maar je voelt het toch vooral ook in je hart, denk ik. Vooral, vooral, vooral als het misgaat. Als je, dan heb je krijg je hart zeer. Je hart, heel ja. Dat is niet toevallig. Uh, nee, daar zit ook wat in. Bovendien, nou. een gebroken hart bestaat ook echt. Oh? Ja, het bestaat echt. Hoe kan dat dan? Uh, niet in de zin van dat, dat het in stukken valt. Nee. Maar het is. Uh, ik heb een uh, paar jaar geleden in de. Ik dacht de Herald Tribune, maar ik weet niet zeker of het. er ook wel een andere, andere Amerikaanse krant zijn. Ja. Uh, heb ik eens gelezen dat een, uh, een arts die had uitgevonden dat uh, het echt zo is dat je daar uh, bepaalde uh, hartkrampen van kunt krijgen. Ja. En dat je daar, daar inderdaad door ziek van kunt worden. En dat uh, bijvoorbeeld, je ziet het ook mensen die uh, uh, een partner verliezen bijvoorbeeld. Dat die dan uh, vaak uh, ja, toch uh, in gezondheid achteruit gaan. Ja. ja, en dat noemen ze dan een gebroken hart natuurlijk. Ja, ja en dat voelen jullie dus ook zo. Ja. Dus ik vind het uh, eigenlijk heel logisch. Dat ja, het, uh, we dat houden het wordt. gewoon zo. Ja. Ja. Oké, okay, dankjewel Jaap. Ja, dat was het. Oh, gelukkig. Ja. Want ik denk, er komt nog weer wat. Wat op zich niet erg is, want het is allemaal heel zinnig. Maar dan nou, heb ik... ik heb, ik heb, ik heb er nog wel een vraag, maar dan wordt het een beetje veel misschien. Nou ja, doe dan maar. Nou, um, uh, je weet wat een spouwmuur is. Hè? Dat is dan de ruimte tussen... Uh, dat is dan eigenlijk een dubbele muur is dat. Tuurlijk. En uh, de ruimte daartussen is bedoeld omdat... Uh, Lucht een isolator vormt, isolatiemateriaal vormt. Ja. En dat, uh, daar maken ze vroeger uh, spouwmuren om het uh, binnen uh, redelijk warm te houden. Ja. Uh, tegenwoordig wordt, wordt zo'n spuil vaak opgevuld met isolatiemateriaal. Ja. Uh, het wordt uh, dichtgespoten met een soort schuim. Ja. Of uh, het gebeurt van tevoren dat ze van tevoren een soort uh, uh, isolatiemod inbrengen. Ja. Dan zie je in de buitenmuur uh, zie je vaak een, een soort gat, een, uh, ongeveer ter hoogte van um, 10, 20 centimeter boven het maaiveld. Uh, dat is, dacht ik, bedoeld om de lucht uh, in die spouw de gelegenheid te geven naar buiten te kunnen... Defenderen, hè? Te, kunnen, te kunnen uitzetten en te en kunnen, kunnen ademen. Zodat je als je van binnen. Van, uh, van binnen ja, uh, kom je ook uiteindelijk op, aan, op een vraag? Of, uh, ja, ja, ja. Want mijn ik vind het college is, schouwmuren heel interessant tot nu toe. Maar... Ja, mijn vraag ja. is. Uh, ja. uh, die, uh, die, uh, die, die gaten in, in, zo in die buitenmuren. dienen die uh, om de lucht in de spouw te, te laten circuleren? Dat vermoed ik namelijk. Uh, maar hoe zit dat dan tegenwoordig? Vullen ze dus die spouw? Ja. Yeah. En hoe, uh, dan valt er niet, niet veel meer te circuleren, lijkt mij. Dus, dus ik zit met de vraag. Want waar, waar dienen die luchtgaten dan nog voor? Want ze worden dan nog steeds gemaakt. Oh, Oké. Okay. Ik ga proberen om je vraag uh, te, nog eens een keertje te herhalen als er niet heel snel een antwoord komt. Da Dank je wel. Ja, dag. Dag. 0800 1121 Peet. Ja, goeie. Uh, nacht eigenlijk, hè? Hallo. Ja, ik heb een antwoord op die. Uh, vragen van die bijzondere parkeerplaatsen met namen. Nou, kom maar door. Ik hoorde het uh, iemand anders al uh, redelijk goed zeggen. Maar het is eigenlijk heel simpel: je hebt gewoon bepaalde uh, namen in landschappen. Ja. Bijvoorbeeld uit de 16e eeuw, 17e eeuw. Als ja. je op die kaart kijkt en je trekt daar de weg uh, op die kaart... dan uh, zie je dus uh, in landschappen bepaalde namen staan. En daarom heten die parkeerplaatsen of die benzinepompen zo. Dus ze heten toch dus echt altijd naar de... Ze heten altijd naar iets uit de buurt. Ja, bijvoorbeeld hier in de meer ken je het Brugrestaurant, hè? Uh, ja. Dat heet Den Ruigenhoek. Ja. En als je de kaart van de 17e eeuw erbij pakt... dan zie je dat die plek Den Ruigenhoek heette. Oh. Dus het is heel simpel. Het is dus uh, niks bijzonders. Maar uh, je moet wel een beetje verstand hebben van historie... om dat soort dingen te snappen. Maar heb je enig idee waarom er dan een rustplaats is die Schimmel heet? Nou, dan heet, uh, misschien was uh, dat een stuk land toevallig wel van de familie Schimmel bijvoorbeeld. <laughs> ja, dat kan best. Dat is niet ja. gek. Dat is niet om te lachen. Maar het is gewoon heel logisch. Oh. Kijk, en Aanschot, dat, uh, ja, dat, dat, dat heet ook zo. Ja. Hè? Um, bijvoorbeeld, ik ken een plek in uh, Egmond. Dat heet uh, Den uh, Koppelkroft. Nou, dat is dus een stuk land van meneer van de familie Koppel. Het is gewoon heel simpel. Ja. Maar je moet het wel even in verdiepen. Oh ja, je moet het even nazoeken. Nou, je moet er gewoon in verdiepen. Als je het wil weten, ja. moet je in dingen verdiepen. Dan ja. moet je niet gaan bellen. Dan moet je het gewoon opzoeken op internet of op boeken of. De ja, nou weet je, als iedereen dat nou gewoon gaat doen, dan kan ik gewoon plaatjes gaan draaien vier uur. ja nou, dat is toch ook gezellig, als ja. je hier plaatjes draait. Ik begrijp eigenlijk niet wat ik hier zit te doen, weet je wat het nee, kost, die nee, telefoonlijnen ga, de hele nacht. Nee, ik ga gewoon meestal naar de bibliotheek en daar hebben ze hele kasten vol boeken. Ja. Ja, dan moet je gewoon naar de bibliotheek gaan, anders heeft die bibliotheek ook geen zin meer. Nee. En die krijgt een subsidie. Kunnen we die ook wel opdoeken? Nee, doen we dat. Maar dan moeten we kiezen. Het is of de bibliotheek opdoeken of dit programma opdoeken. Het kan niet allebei. Nou ja, dat kan... Kijk, ik zeg altijd maar zo. Uh, uh, kijk, mensen die uh, geen tijd hebben, die kunnen prachtig. Jouw belden daar is niks Oh, doen mee. we het zo. Alleen mensen die maar geen je tijd hebben... Tot, mogen... Ik ga mee nou. tot de bibliotheek in. Ja. <laughs> kijk, en mensen kunnen ook heel simpel op internet... In de archieven zoeken. Ja. Daar staat het ook. Ja, begrijp jij het nog? Ik snap het nog, ja. Maar, Peet, even één ding, hè? Ja. Want stel dat iedereen gewoon op internet en in de bibliotheek ging zoeken. Ja. Dan hadden wij het vannacht niet gehad over uh, Schaamhaar en een kater bij de ja, wijn maar en kippenvel. Ja, dat interessant. Oh. Dat vind ik niet zo interessant. Oh. Kijk over die spouwmuren is ook heel leuk. Dat doen ze met peursruim. Dat heb ik nu gedaan in de reclame. Ja. En ik heb hier in mijn huis ook twee van die gaten zitten. Nou, zou ik moet even vertellen? Peter, ik moet even voor de duidelijkheid wel weten. wat er nu wel en wat er nu niet interessant is. Want anders dan kan ik heel moeilijk de, de, de, de keuze maken. Nou ja, ligt aan jou. Het is jouw programma. Ja, maar dan, nou, dan moet het even duidelijk zijn dat niemand moet gaan googlen en niemand naar de bibliotheek. Want ik vind het leuk als, het, als we het gewoon over van alles en nog wat hebben. Ja, nou ja, oké. Okay. Ja? Nou, ik, ik zal je bijvoorbeeld ah, een voorbeeld geven. Over ja, de geef mij bijvoorbeeld een gesproken. voorbeeld. Ja. Uh, ik ken het Middeleeuws kasteel. Jo. Die had ook al een spouwmuur. Ja. Dus het ja, is al heel oud. De Romeinen hadden het al. Ja. Maar ik geloof dus. dat daar ook niet echt een vraag over is. Maar de vraag is waarom er nu nog luchtgaten in spouwmuren zitten. Omdat het moet luchten. Anders wordt het de vocht die in de muren zit, kunnen niet meer weg. Maar er zit per, per schuim en andere rotzooi tussen die muren ja, tegenwoordig. Maar de vocht in de muren die moet wel weg kunnen. Anders de krijg je vocht. schimmel in huis. Ja. En dat is niet gezond bij Nee, want Schimmel is weer een rustplaats en niet. Nou, niet Schimmel tussen... is een heel vervelend iets waar je ja. longproblemen van kan krijgen. Dus dat is niet goed. Nee, even serieus hier. Ja. Ja. Je snapt me best. Ik snap het, maar ik ga wel afronden nu. Oké, okay, ga ik lekker slapen. Goed, zo wel te rusten. Rob. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik had een vraag. Ja. Met zo'n voorwaarts, sir. En dat is... Wat ben je? Vrachtwagenchauffeur. Ja. Ah, ja. En ik zit uh, meestal zeer droeg op de weg en uh, voor 6 uur is er nooit file. En dan zijn ik alleen maar vrachtwagens en dus er is er niks aan de hand. Maar zodra de automobilisten de, ook op de weg komen, dan uh, ja, nu wordt het hartstikke druk en dan is er altijd file. Ja. Waarom is dat, al, waarom is dat altijd zo? Hé? Waarom is het altijd dan zo? Waarom is wat altijd zo? Ja. <laughs> maar, waar, waarom is wat altijd zo? Ja, maar, ik bedoel, als ze is het, er komt altijd een omdat er veel automobilisten op de weg komen. Ja. En de vroeger is het altijd met vrachtwagens. Is het, is het ook wel druk met vrachtwagens en er is de noodzielen. Maar dit is toch gewoon omdat iedereen tussen 8 en 9 op zijn werk wil zijn? Iedereen? Niet. Nee, die rijden er ook al voor zessen. Ja, daarom. Nu ook. Ja. Maar ik heb maar laten vertellen in dit programma dat jullie niet met z'n allen s'nachts kunnen rijden. Omdat sommige dingen ook overdag ergens naartoe gebracht moeten worden. Ja, dat klopt, ja. Ja. Oké. Okay. Ja, nou ja, misschien wil er nog iemand iets over zeggen. Dan uh, bellen ze naar 0800-1121. Ben je geladen? Jawel. Oh, zullen we raad wat hij rijdt spelen? Doe maar. Dat betekent dat je alleen ja en nee mag zeggen. Hè? Dat weet ik. <laughs> Oké. Okay. Um, kun je het eten? Nee. Um, heb jij het zelf in huis? Ja. Oh, is het van hout? Ja. Ja. Oh. Oh. Uh, is het, uh, zijn het meubels? Jawel. Echt dat waar? Een. Dat één. Ik heb oh. er nog maar eentje. Ja, je hebt er nog eentje. Dan gaat het er hebben. Oké, okay, maar en, wat, dat andere wat je hebt, kun je, uh, heb jij dat ook in huis? Jawel. Oh. Uh, dus je rijdt... Uh, en heeft het iets met meubels te maken? Nee. Oh, het is heel iets anders. Ja. Maar je hebt het wel in huis. En is dat ook van hout? Ja. Nee. Is dat van ijzer? Kan zijn. Is het van plastic? Kan ook zijn. Is het van glas? Dat kan het ook zijn. Echt waar? Ja. Oh. Uh, ze, uh, en het heeft niks met de woninginrichting te maken? Of wel? Um, heeft het met woninginrichting nee. te maken? Top. Nee. Nee. Oh. Um, en is het verpakking van iets? Zit er ook nog iets in? Nee, het is geen verpakking. Oh. Uh, het heeft niet met woninginrichting te maken. En het kan van glas, ijzer of plastic zijn. Kan het nog ergens van gemaakt zijn? Steen. Wat? Van steen. Van steen ook nog. Ehm... Uh, ik heb geen idee. Zeg het maar gewoon. Servies. Ja, dat heeft toch met woninginrichting te maken, Rob? Nee, dat is met woninginrichting. Tuurlijk. Woninginrichting. Je richt toch ook je woning in met de servies? Oh, dat is het ja. Ik dacht het ervoor niet. Nee, je hebt ook wel een beetje gelijk. He, nou, ik ga nog even oefenen op het spelletje. Maar eh, toch bedankt voor de deelname. We hebben allebei niks gewonnen. Oké. Okay. <laughs> Doeg. <Doei. laughs> Verkeersinformatie. Op de nu volgende wegen moet rekening worden gehouden met filevorming en vertraging. Op de weg groningen Goest staat een file van 15 kilometer. Op de weg maastricht en helder staat een file van 23 kilometer. File. Ik zit weer in een file. Wel zo'n duizend wielen.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 Ze wat een vliele, wel meer dan duizend vliele staan hier op een rij, vliele, oh wat een vliele. Zijn van mij, hopen dat het gauw voorbij zal zijn. In de verte een trein, vliegens Vlucht naar huis. Duizenden wel meer dan duizenden wielen staan, hier in de rij. Eindeloos, achteren van Gentenloos. ik blijf kalm, ik word niet boos. Ik naar huis. Oh, wat een Bel, Staan in een rij. André van Duin. En file was dat. Naar aanleiding van de vraag van zojuist. Waar ik dan toch een beetje moeite mee had. Maar volgens mij vroeg Rob eigenlijk... waarom we nog steeds met z'n allen in de ochtendspits in de file gaan staan. En uh, ja, dan is het antwoord eigenlijk een beetje door mezelf gegeven. Doordat mensen... ja toch nog steeds tussen 8 en 9 vaak op hun werk willen zijn, denk ik. Maar misschien heb je nog een aanvulling erop, 0800-1121. Jaap wil graag weten waarom uh, in een spouwmuur nog steeds luchtgaten zitten... terwijl tegenwoordig de ruimte in de spouwmuur wordt gevuld met isolatiemateriaal. Zeiden we net, uh, kwam er ook al iets over voorbij. Namelijk dat dat te maken heeft met het feit dat er anders vocht zich op gaat hopen. Maar misschien ook nog een toevoeging 0800-1121. Um, ja, het kippenvel van Ben, daar is nog niet over gebeld. Waarom uh, kan het Ben gebeuren dat als hij een indrukwekkend verhaal hoort... van iemand die hij niet eens kent, hij toch verschrikkelijk kippenvel kan krijgen? 0800-1121. En um, ja, nieuwe vragen zijn natuurlijk ook welkom via 0800-1121. Marie-Louise, goeienacht. Ja, Marie-Thérèse. Oh, sorry. Hi, Marie-Thérèse. Ja, ja. Ik wilde reageren op de vraag van Ben. Um, dat je iets kan voelen wat een ander mens aangaat. Ook al ken je die niet. Dat heeft te maken met, stofjes, met cellen in je hersenen. Ja. En die heten spiegelneuronen. Ja. En dat zijn cellen die je in de loop van je leven aanmaakt vanaf je geboorte. Doordat, je, uh, doordat die cellen zitten op plekken uh, waar je zelf ook dingen uitvoert. Uh, als jij bijvoorbeeld lekker een ijsje eet... Um, dan ontwikkel je bepaalde cellen van... oh, dat is lekker, een mm, fijne smaak. Als je dan een ander een ijsje ziet eten... dan herinnert dat celletje zich dat... dat is een spiegelneuroon... en die kan zich dat dus indenken. Ja. Als je zelf een pijnlijke ervaring hebt... want ook in pijncentra zitten die cellen... Uh, dan, dan ligt dat vast, die ervaring. En als je dan een ander ziet pijnlijden... dan kun je dat dus ook meevoelen... door oh, die ja. spiegelneuronen... En dat begint vanaf, vanaf dat je je moeder of je vader bepaalde gezichten ziet trekken. Moeders schijnen heel goed de gezichten van kindertjes te kunnen nadoen. En dan spiegelt mm -hmm. dat al een bepaalde emotie. Dat ontwikkelt zich dus steeds verder. En niet bij iedereen gelijkmatig. Sommige mensen ontwikkelen dat meer en beter dan anderen. Die zijn dan meer empathisch. Okay. Bijvoorbeeld autistische mensen ontwikkelen dat niet. Nee. Die hebben dus geen spiegelneuronen. Oh. Die kunnen daardoor heel moeilijk invoelen wat andere mensen bedoelen. Ja. Of ze boos zijn enzovoort. Maar uh, ik heb het ook, want ik kijk dan heel veel van die uh, van die van die, ja, hoe noem je dat, detectives, zeg maar, op televisie. Of uh, van die politieseries waar dan iemand in een verschrikkelijke manier om het leven wordt gebracht. En dan een hele goede politieagenten dat heel goed gaan oplossen. Maar dat eerste stukje, dat kan ik, ik kan dat vaak bijna niet zien. Terwijl, dat, dat zijn dan altijd verschrikkelijke misdaden, maar dat heb ik natuurlijk nooit meegemaakt. Nee, maar je kunt het je wel voorstellen. Maar hoe kan dat wij... dan? Want de hebben mijn neurontjes hebben dat nooit uh, gespiegeld onthouden. Nee, nee, niet, het zijn niet allemaal. Het gebeurt ook met films kijken. Op het moment dat jij naar ah, een ja. film kijkt, ontwikkel je een bepaalde emotie en dan ga je dat meebeleven. Oké. Okay. Dat helpt allemaal mee met het vormen van die spiegelneuronen. Je hoeft niet alles zelf te hebben meegemaakt. Dan zou je je nooit met, met wie dan ook kunnen identificeren. Nee, nee, precies. Dat is ook niet zo. Alleen soortgelijke emoties van angst of van blijdschap... of van uh, uh, verschrikking of wat dan ook... soortgelijke emoties prik prikkelen bepaalde emotionele centra... En uh, uh, uh, waarom heb jij je er zo in verdiept in dit verhaal? Nou, ik, ik heb me er helemaal niet in verdiept. Ja, ik vind, ik vind hersenonderzoek heel erg leuk. Ja. Ik heb ooit in een jaar uh, psychologie wat ik gestudeerd heb... Een neurofysiologie gehad. Dat vond ik heel erg leuk. Ja. En ik hoorde een, een uitzending op de radio van Mark Miras. Ja. Die is alweer een aantal jaar geleden. Die heeft heel veel hersenonderzoek gedaan. Die heeft een boek geschreven en dat heet Ben ik dat? En daar kwam dat in voor. Oké, okay. en dat je dat dus allemaal heb, zo ik, onthouden hebt. Ja. Toen ik die vraag hoorde, dacht ik wat leuk, dat weet ik, dat heb ik in het boek <laughs> gelezen. Dus ik heb het er even bij gepakt. Kijk, dat zijn mooie momenten. Nou, ik ben blij dat we het nu ook allemaal weten. Dankjewel, marie therese <laughs> Oké, okay, graag gedaan. Een nacht nog. Een goeienacht, hoor. Daag. Daan. Ja, goedenavond. Hallo. Hoi. Ik heb een vraagje. Samen af, maar af waarom als er een kind wordt geboren, wij doen alsof de ooievaar die brengt. <laughs> ja, ik zie, de sushies bevallen, dus hebben we ooievaar voor de gekocht en alles. Yeah. Maar nu zou dingen, denken, een pelikaan bijvoorbeeld, of een zwaan, is veel groter. <laughs> er zou veel meer een kind in passen. Een pelikaan hoeft niet eens zo'n zakdoekje te dragen, of nee. zo'n luiertje. maar Die kan gewoon zo in de klep van onder, onder, op het onderste deel van zijn snavel dat hele kind uh, herbergen. Ja, dat heb ik wel eens een keertje rondgezocht en gevraagd en gekeken. Maar ik ben. Het is ook niet echt terug te vinden waar het eigenlijk vandaan komt. Daar was je wel heel benieuwd naar. Ja, ik vind het een goeie. Ja. ja, je hebt natuurlijk ook nog. Wat was het? Uit de sla? Uit een krop sla of zo? Dat weet ik niet. Het is niet. ook nog zo'n. Ja. Uh, maar de ooievaar is wel het meest bekende symbool. voor inderdaad een pasgeboren kind. Dat de ooievaar ja. hem gebracht heeft. Maar hoe we erop komen. Misschien is de een van een kraanvogel, maar het is niet een echte kraanvogel. Nee, dan zou het een kraamvogel zijn. Ja, precies. Oh, <laughs> ja. uh oh. Ja, wat een goede vraag. Maar je zusje heeft een kindje gekregen. Ja. En hoe heet het kindje? Michael. En het is dus een jongetje, hoop ik. Ja, ja, dat ja. is nu wel, ja. Dus en ben je nou voor het eerst oom of had je er al een... Uh... Nee, dit is de eerste. Een meute. En hoe, hoe vind je dat? Ah, apart. Is toch je kleine zusje. Ja, hè? Oh, het is ook ja. nog je kleine zusje. Ja, ja. Ja, ja het is een beetje je, wat eerder. wat is het? nu 19, dus die, die wil eerder gekomen als gepland, denk ik. Maar, maar ja. Oh, ja, ze ik is weet. ook heel vroeg bij, ja. Ja. ja. Nou, maar en, vind je het ook leuk? Of denk je van, nou ja, het is allemaal wel, ik zie het wel... Uh, oh, nee, het is wel foto's. leuk, toe. Ja, precies. Ja, het ja. is toch een kleine jochie, maar uh, toch familie. Ja, precies, hij is je kleine neefje hoor. Ja. ja. Nou, ik ga eens kijken hoe dat, uh, hoe dat uitpakt met die Ooievaar. Of iemand daar iets zinnigs over te melden ja. heeft aan. Doe je de ja, goedjes ik... aan, Michael? Ja, zou ik doen. Oké, okay, dankjewel. Doeg. Doeg. Pierre. Dag Astrid. goedemorgen bijna. Goedemorgen. Ik had een aanvulling op uh, het antwoord over het, uh, het kippenvel van de mevrouw ja. zojuist. Ja. Het uh, spiegelneuronen. Klopt helemaal. Maar het is niet helemaal compleet. Oh. Want wat er namelijk, wat, je kan je dan afvragen hoe dat die hersencelletjes daar bovenin. ervoor zorgen dat je kippenvel krijgt, hè? Ja. Het dus, is niet oh, helemaal ja. vanzelfsprekend. Nou, dat, dat komt doordat um, vanuit die spiegelneuronen. en dat stuk van het brein waar je over het algemeen met je wil wat moeilijker bij kan. worden er allerlei zogenaamde onwillekeurige hersenfuncties. Aangesproken, die uh, eigenlijk ervoor zorgen dat wij in onze wereld gewoon kunnen overleven. En maar Omdat, maar hoe, hoe komt het dan dat wij van kippenvel kunnen overleven? Nou, dat is een, een restant van de evolutie. Uh, kijk, het gaat erom dat het eigenlijk een soort stressrespons is. Hè? Oh. Um, als, uh, als jij uh, geëmotioneerd bent, om ja. welke reden dan ook dan gebeurt er van alles in je lijf, ja. onder andere en die emoties daar hebben die spiegelneuronen dan weer een heleboel mee te maken. Um, maar dan wordt er um, wordt er ook vanuit de laat maar even zeggen de hogere hersenfuncties um, uh, delen van het brein aangestuurd die te maken hebben met het uh, uh, handhaven van uh, hartritme en temperatuur en dat soort dingen en nou zijn over het algemeen bij de meeste dieren de haren bedoeld om de temperatuurregulatie ook in stand te houden. Ja. Hè, kijk, denk maar aan, aan de, je hebt dat bij bijna alle dieren, hè? Als, je, als je bijvoorbeeld een, een kat hebt die, die uh, bozig of uh, bang is, ja. dan gaan de haren ook van overeind staan, met name ja. in de staart. Het ja. is precies hetzelfde fenomeen. Dan heeft hij eigenlijk kippenvel? Dat heeft hij eigenlijk kippenvel. Ja, ja, dat is een beetje raar een, ja. een poes met kippenvel. Maar, maar we kunnen het, maar dus eigenlijk kippenvel. Oh, ik dacht altijd dat het dat een reactie van de huid was. Maar dat is dus eigenlijk ja, het zijn nee, de haren. Het is, is wel een reactie van de huid, maar die wordt dan weer door dat onwillekeurige brein wordt dat, uh, uh, geïnitieerd ja. uh, in gang gezet. Maar waarom krijgen we dan ook kippenvel van iets heel moois? Ja, daar ben je ook geëmotioneerd. Ja, ja, dus het is een soort waarschuwing dat je uh, emoties hebt. En dan moet je zelf even uitzoeken of je het koud hebt of dat je geëmotioneerd ge bent. Ja, waarschuwing vind ik een beetje een, een, niet helemaal op zijn plaats. Want ja. soms is het juist ook een, een, een niet uh, uh, non-verbaal teken naar je omgeving toe. Hè? Dat je geëmotioneerd bent. Oh. Dat kan juist ook heel functioneel zijn. Oh, dan moet je wel goed opletten. Ja, maar dat doen we toch allemaal. Alsof. Ja, het valt mij bijna nooit op dat ik denk van... God, wat heeft die meneer een kippenvel? <laughs> dat, is, uh, dat zou inderdaad wel kunnen, ja. ja. Ja. Nou, prachtig. Nou, ik vind het heel fijn dat het verhaal van Ben uh, een, beetje, een beetje toegelicht is. Ja. En, en, maar uh, jij bent ook professor in... Uh... Ja, professor, nou, dat heet in het Engels zo. Ik, ik ben hoofddocent. Ja. Heet dat in het Nederlands. Ja. Um, en ik geef hier les over. Wat grappig. Ja. En, en wat is nog het belangrijkste wat we dan moeten weten? Uh, dat er bepaalde dingen zijn waar wij met onze wil niet bij kunnen. Die heel mooi kunnen zijn. Is er nog een voorbeeld? Nou, het hart, de, de hartritme, dat is ook iets wat we kennen. Hè? Ja. Als, uh, als, je, als je geëmotioneerd raakt, dan, dan merk je gewoon dat zonder dat je daar iets aan kan, kan doen. Dat je hart ook onregelmatig gaat kloppen. Ja. En daar wordt tegenwoordig bij allerlei apparaatjes wordt daar zelfs gebruik van gemaakt. Want op die manier kan je ook stress meten. Ah oh ja, natuurlijk. Ja, ja. He? Ja, en dan is het dus toch dat je hart ook op uh, uh, liefde of liefdheid reageert. Een ander het het onderwerp het het waar we het wel. over hadden. Ja. Nou, wordt allemaal weer veel duidelijker. Nou, hartelijk dank daarvoor. Graag gedaan. Tot een volgende keer. Goeie uitzending nog. Ja, dat komt goed. Dag. Hoi. Mark. Hi ah, ja, zes, hi. Hallo, hi. Hi. Ik had, uh, volgens mij uh, had ik het antwoord uh, op die ooievaar. Uh, ja. Um, ik uh, dacht dat dat uh, uh, van de Egyptenaren afkwam. Oh. Ja, het is eigenlijk al best wel oud. Oh, want uh, toen ik, werden de baby's uh, nog met de ooievaar gebracht. <laughs> ja, nou, <laughs> volgens mij was dat met een ander soort vogel, zo'n kibis. Oh je, ja. Ja, als je dus uh, een, een, een, de, de Egypten je dat een beetje interessant vindt... dan kijk je naar die hierogieven, weet je wel. Ja. Uh, daar zie je dus heel vaak ook een uh, Ibis uh, afgebeeld. En dat is het uh, vrug, uh, vrugbaar symbool. Tuurlijk. En, ja. En ja. Daar, daar is het eigenlijk uh, van afgekomen. Uh, uh, Toen de tijd, uh, de Romeinen hebben dat eigenlijk overgenomen. Ja. Ja, kun je mij nog volgen? Nou, zo ingewikkeld is het niet hoor. <laughs> Ik wou net zeggen, uh, die hebben dat overgenomen uh, uh, en, en, en zodoende is die, uh, die traditie is, is, ja, is, is door de hele heen uh, ja, door allerlei volken overgenomen. Het is eigenlijk al heel oud. Maar waarom Sorry. is dan zo'n ibis een symbool van. Ik vraag me altijd af waarom een konijntje niet het symbool van de vruchtbaarheid is. Ja, dat Groen... is ook een goeie, ja. ja dat uh, zou ook leuk zijn, hè? Ja, maar ik denk dat het is zijn zo, de konijntjes, joh. Ze zeggen bij de konijnen af, maar als het over vruchtbaarheid gaat dan, nemen we een Ibis. Ja, en nou, die, die ooievaar die staat uh, eigenlijk in alle volken een beetje centraal als, uh, als de vruchtbaarheid. Ja, en, uh, dat is, nou ja, dat en dan is zo'n zo uh, babytje in zo'n uh, zo luiertje te dus snel bijbedacht natuurlijk. Ja, ja. ja. Okay. Uh, mag ik ook nog even inhaken op dat uh, file verhaal van die kikker? Ja, ja, ja. Uh, nou, ik, nou ik, rij, ik rij zelf ook s'nachts. Yeah. Um, maar uh, de, de, de files ontstaan, wat die man zegt, een uh, uur of uh, zeven, half, acht, acht uur, weet je wel? Ja. Yeah. Uh, want iedereen die, die, uh, die wil graag de, allemaal tegelijk de weg op en uh, ze willen allemaal tegelijk op het werk zijn. Ja. Yeah. Um, uh, 99 van de 100 keer zijn dat mensen die uh, uh, kantoorbaan hebben. Ja. Uh, nou is het zo, mijn vrouw die, uh, die heeft ook een kantoorbaan en die begint toch eens om half zeven. Oh, ja. Ja, ja. Die staat nooit in de file. Nee. Ja, die gaat smiddags van tijd weer naar huis. Die staat ook op terugweg niet in de file. Uh, waarom kan het daar dan wel? En uh, Verder nergens anders. Want het, het, het, het is toch een probleem in Nederland. Ja, maar het is natuurlijk ook zo... dat uh, uh, bij jouw vrouw kan het dan toevallig. Maar als ja. iedereen... Als, stel dat iedereen tussen negen en vijf werkt. Ja. Dan betekent dat dat iedereen die op een kantoor werkt... waar die regelmatig contact moet hebben met andere mensen die op een kantoor werken... dat dat handig is als die allemaal tussen negen en vijf werken. Want ja. ik... Ik kan me ook wel tijden herinneren dat ik op kantoor zat. Dan kon ik wel om half zeven binnenkomen, maar dan kan ik nog niemand bereiken. Nee, maar toch denk ik dat het overal wel kan. Want uh, het is volgens mij best wel uh, makkelijk te realiseren door uh, uh, uh, diensten te verschuiven. Dus zeg maar dat je de ene week bijvoorbeeld zal werken van, uh, pak een beetje half zeven tot half vier. En dan de week erop nog bijvoorbeeld van tien tot zes. Ja, en dan moet je nog eens proberen om je kinderen naar de opvang te brengen en op te halen ja, en dat soort dingen. Ja, ja. ja. Maar het, het, het, het ja. kijk, hetzelfde zie je dus ook in, in, in, uh, in uh, de vakantietijden. Ja, dan is het lekker rustig op de weg. Ja, maar het vrachtverkeer, hè, wat iemand man zegt, dat klopt helemaal Dat gaat eigenlijk altijd door. Ja. Dat, daar zitten, uh, natuurlijk zitten er wel wat kleine tikjes in, maar over het algemeen is dat een vrij, vrij stabiel ja. vrachtwagenverkeer. Dat. Ja. Uh, dat uh, ja, dat is altijd, weet je wel. Mark? Ja? Ik ga naar het nieuws, maar ik bedank je hartelijk voor je bijdrage. Oh, is het is al vier uur. Het oh, is alweer vier uur. Daar ben, ben ik te laat bij, ik was. Ja, gas op de lolly, Mark. Oké, okay, doei. Dag doei. Doei. 0800 1121.